Doe eens lief, dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de watertoren. Like the morning after ecstasy, I am drowning in an endless sea. Hello, old friend, it's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I'm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 Gelukkig sempre meno weer. Het is weer buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi weer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 Jouw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 I couldn't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 Ik hou je nog een poosje vast, man, dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En dus, dus waarschijnlijk is het voor het gebied Hé, De tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn soort van gouden sterf op een verdriet. Conflicten zijn normaal, dus Maar de moet niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. snikken. Het duurt te lang. we kan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt. Yo.